1 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. VS en Rusland. Eens over Syrië. Assad moet binnen een week informatie geven over chemische wapens... Assen vreest groot banenverlies als Johan Frieso kazerne wordt gesloten. En Catalanen mogen van Spaanse premier niet stemmen over onafhankelijkheid. Het weer na een natte ochtend wordt het wat droger met soms wat zon. Vooral in het midden en zuiden van het land. Maar het hele land houdt ook nog kans op bijen. Het is 16 tot 18 graden. Morgen stukje droger, eerst ook wat zon. Na het weekend wisselvallig en fris. <tied> Rusland en de VS zijn het dus in Geneve eens geworden... over een plan om Syrië van chemische wapens te ontdoen. Dit hebben de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry... en zijn Russische collega Lavrov bekendgemaakt. Volgens Kerry hebben de VS en Rusland een lange traditie te houden... om het gebruik van chemische wapens te voorkomen. Voor 100 jaar... heeft de wereld de internationale norm against het gebruik van chemische wapens. En de principes die... That... De Verenigde Staten en de Russische Federatie hebben vandaag overeengekomen, we met verantwoordelijk volgwerk, ons toestemmen om de eliminatie van Syrische chemische wapens te versnellen. De Amerikaanse minister presenteerde een Syrië zal moeten De Verenigde Staten en Rusland zijn geïnteresseerd aan de eliminatie van Syrische chemische wapens in de snelste en veiligste manier. We agreed that Syria must submit within a week. Not in 30 days, but in one week. A comprehensive listing and additional details will be addressed regarding that in the coming days. Ja, Kerry wil dat er uiterlijk in november VN-inspecteurs in Syrië zijn... en halverwege volgend jaar moeten de chemische wapens zijn weggehaald en vernietigd. Correspondent David-Jan Godfva. Ja, David-Jan, wat zijn nou de belangrijkste punten van het akkoord? Nou, het allerbelangrijkste is dat ze overeen zijn gekomen hoe precies die chemische wapens... onder toezicht gesteld moeten worden... en hoe ze verwijderd en vernietigd moeten worden. Dat is de, de, de grote lijn en de belangrijkste... van wat ze, uh, waar ze akkoord uh, over zijn. En um, ja, wat het nou precies... in de praktijk betekent... dat hangt natuurlijk heel erg van de situatie ter plekke af. Want er is nog steeds een oorlog aan de gang. Dus heel eenvoudig zal dat niet zijn. Het moet volgens de Amerikanen... Uh, wel zo snel mogelijk... Uh, Assad moet binnen een week... een volledige lijst met plaatsen... en wapens uh, sturen, zodat... Uh, de VN daarvan op de hoogte kan worden gesteld... en die inspecteurs kan sturen. Nou dat was als hete hangijzer uh, niet alleen die 30 dagen termijn... die dus nu een week is, maar ook of de VS nog militair mocht ingrijpen. Is daar iets over afgesproken? Ja, er is iets over afgesproken... maar in andere zin dan uh, tot nu toe, uh, waar tot nu toe sprake van was. Hey, het is nu zo dat als Assad niet meewerkt... aan wat Kerry en Lavrov zijn overeengekomen... dan loopt hij de kans dat hij nog gestraft gaat worden... Uh, mogelijk met uh, militaire ingrijpen. Waar het in eerste instantie om ging... was dat president Obama... Uh, Assad wilde straffen voor het gebruik van gifgas... op 21 augustus hey, in Damascus waar 1400 mensen bij, uh, bij omkwamen. En dat is nu voorlopig in ieder geval uh, van tafel. Want dat was een punt... waar de Russen zich heel sterk tegen verzetten. Nou, Assad moet nu wel snel aan de slag. Hè? Binnen een week moet hij dus die informatie geven. Uh, wat gaat er nu gebeuren? Gaat de Rusland hem onder druk zetten? Um, ik weet niet of dat nodig is. Ik denk dat Assad zelf ook wel goed in de gaten heeft. Dat het heel serieus is. Maar mocht hij onverhoopt dwars gaan liggen. Moeilijk gaan doen. Niet gaan meewerken. Dan kan hij er zeker van zijn dat het Kremlin op de deur klopt. En zegt van uh, help eens even een beetje mee. Want dit gaat helemaal verkeerd anders. Oké okay, David Jan. Dankjewel voor uw toelichting. De johan willem Friso kazerne in Assen gaat dicht. De Drentse commissaris van de koning, Jacques Tegelaar... zegt zeker te weten dat het kabinet dit bekendmaakt op Prinsjesdag... al heeft hij nog geen bevestiging uit Den Haag. Nee, die heb ik niet. Maar ik, mijn bronnen zijn wel zo betrouwbaar... dat ik kan bevestigen dat dat daarin komt te staan. Dus je krijgt een presentatie op Prinsjesdag. Ik heb ook begrepen dat uh, dinsdag op de kazerne... mededelingen gedaan zullen worden aan uh, de mensen daar... Dus dat beeld klopt dan wel. En ik denk dat die visienota van de minister van Defensie... die zal misschien na Prinsjesdag uitkomen. Dat was Jacques Tegelaar bij RTV Drenthe. In Assen is een aantal weken geleden... het comité Steun de Kazerne Nieuw Leven in geblazen. Dat comité was twee jaar terug opgericht... toen bezuinigingen de kazerne in Assen de kop leken te kosten. Henk Hof van het comité, goedemiddag. Goedemiddag. U zag de bui al hangen, he, dat het comité weer heeft opgetuigd. Uh, ja, nee paar weken geleden werd al, kwamen al wat signalen naar binnen dat, uh, dat de kazerne in Assen weer op, uh, weer op de nominatie stond om ongewijzigd gesloten te worden. Ja, de luchtmobiele brigade zit daar, wat zou dat nou betekenen als de kazerne moet sluiten? Dat is een hele leegloop uh, in Assen. Want er zijn heel veel mensen die uh, op de kazellen werken. Er zijn ongeveer een, 700 tot 900 mensen. Maar het zijn niet alleen de mensen die daar direct werken. Uh, het zijn ook uh, gezinnen, familie uh, en, en uh, een uh, hele grote aanhang. En dat betekent ook nog mensen die, uh, of bedrijven die toeleverancier zijn... tot die kazerne. Uh, en dat, en dat gaat allemaal weg. Uh, Assen is uh, heeft, de, de, de kazerne is voor Assen een van de grootste, zo niet de grootste werkgever. Dus de, de, de, de, de, dat is gewoon een hele grote aderlating. Ja. En is het nu logisch dat, dat die kazerne weer opduikt in de bezuiniging? Ik bedoel, de luchtmogbrilie Brigade zit daar, de Johan-Willem-Friso-kapel. Is het logisch dat die worden verplaatst of dat daarop wordt bezuinigd? Nou kijk, als je bedrijfseconomisch kijkt, uh, kan ik me best voorstellen dat die weer ergens op een lijstje uh, terechtkomt, Want uh, Assen is gewoon een van de kleinere uh, uh, kazernes in het land. Maar ja, als je alleen boekhoudkundig uh, gaat kijken, dan is het, uh, ja... Ja, dan kan het. Maar het is niet alleen een boekhoudkundig trucje. Uh, het heeft een maatschappelijk impact. Het heeft, uh, we praten hier over mensen, we praten niet over een eurotje minder of meer. Uh, en de sociale samenhang, uh, alles wat maar gewoon in zo'n samenleving maakt, of wat een uh, samenleving maakt, dat raak je. En juist ook een wat kleinere kazerne, die gewoon intern diep in Assen zelf zit, dat is gewoon, het, het is gewoon een eenheid. Als hij zo geworsteld is hè, in Assen... dan zal ook heel veel mensen bereid zijn er tegen te protesteren. Wat gaat het comité doen? Nou, we gaan in ieder geval uh, straks een petitie starten... op steundekazerne.nl. Uh, en we gaan daarnaast nog even kijken... van hoe, hoe kunnen wij uh, nog meer vorm geven aan, uh, aan het gevoel... Wat, uh, wat we bij de Assenburgers uh, zitten. En, uh, we moeten daar nog even over nadenken. We, uh, we gaan daar binnenkort uh, nog even weer over bij elkaar zitten. Uh, maar het zijn wel dingen die die we duidelijk willen maken van, um, dat het niet alleen een bedrijfseconomische iets is, maar dat het gewoon du duidelijk ook in de harten uh, van Arsenaren zit, dat er een verbondenheid is met die kazerne en dat dat niet weg kan. Henkel van het Comité, dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Dit is het NOS-journaal met René van Brakel. Katholieke basisscholen doen het beter dan openbare en protestants-christelijke. Dat concludeert echt heel nieuws op basis van CITO-scores... en andere eindtoetsen van de afgelopen drie jaar. De omroep had de gegevens opgevraagd met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Er zijn ook grote regionale verschillen. Limburg en Utrecht steken er bovenuit. Drenthe, Flevoland en Friesland presteren het minst. En verder blijkt dat kleine scholen het slechter doen dan grote scholen.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 Maar het zegt zo erg weinig van de school zelf. Want Cito toetst maar een heel klein stukje van het totale pakket, wat een school aan kinderen aanbiedt. We gaan naar Spanje. Premier Rajoy heeft de Catalanen laten weten dat ze geen referendum mogen houden over onafhankelijkheid. Melden de Spaanse media. Het regiobestuur van Catalonië had voor 2014 zo'n referendum gepland. Correspondent Jessica van Spengen. Ja, Jessica, is al officieel? Verbiedt de Spaanse regering echt zo'n referendum in Catalonië? Nou, de regio-president Arthur Mas van Catalonië... die had een brief gestuurd naar premier Rajoy met inderdaad de vraag... mag ik zo'n referendum houden onder de Catalanen? Uh, gisteren naar de ministerraad zei de vicepremier... dat premier Rajoy binnen 48 uur nu zal uh, reageren. Dus officieel heeft hij dat nog niet gedaan. Hij heeft nog een paar uur de tijd. Maar de media hier melden inderdaad dat Rajoy nu de deur dicht doet. Dat hij zegt, de, dit referendum is nog steeds in strijd met de grondwet... en ik ga daarvoor nu geen toestemming geven. Um, ja, de regering heeft wel gezegd dat er binnenkort weer met de regio's gepraat zal worden. Dat is op zich niet heel uh, bijzonder, want elke vijf jaar doen ze dat en die periode loopt bijna af. Uh, dan zou er dus weer gepraat kunnen worden over geld, ook met de Catalanen, maar die geven nu aan van ja, dat is te laat, um, wij willen nu gewoon ons volk vragen of ze eventueel uh, onafhankelijk willen worden van Spanje. Ja, waarom wil Catalonië dat zo graag? Ja, eigenlijk is dat allemaal uh, vol, vorig jaar weer opgerakeld. De Catalanen noemen zichzelf de motor van de Spaanse economie. Zeggen wij brengen het, uh, het grote geld binnen in Spanje. Uh, alle regio's hier, 17 regio's, uh, betalen uh, aan de centrale regering een bepaald bedrag. En ze krijgen daarvoor terug ook weer geld voor bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg. En de Catalanen zeggen wij betalen te veel, we krijgen te weinig terug. Nou, vorig jaar wilde de regio-president daarover overleggen met de centrale Regering, om daar misschien een andere regio-regeling voor, uh, voor te maken. En toen zei de premier de Gooi... dat gaan we nu in tijd van crisis niet doen. En de Catalanen hebben toen de verkiezingen uitgeroepen... en daarna is de, de strijd en de roep om onafhankelijk dan maar te zijn... van Spanje weer flink opgeleid. Ja, nou zou Gooi ook zeggen... het is natuurlijk een nationale regering het gaat over de soevereiniteit... niet de regio's, dus daarom ook geen referendum. Is het dan daarmee ook definitief van de baan? Ja, de, voor de Catalanen niet. Die zeggen, wij hebben ons dit nu voorgenomen. Die roep om onafhankelijkheid is zo sterk. Uh, afgelopen week gingen er weer uh, zo'n anderhalf miljoen Catalanen de straat op. Er werd ook een menselijke ketting gemaakt. Helemaal langs de kust van uh, Catalonië. Daarmee willen de veel Catalanen aangeven. van: Wij willen in ieder geval uh, zelf kunnen beslissen. Dus in ieder geval willen ze dat referendum. En de regio-regering heeft nu gezegd. We gaan kijken wat er mogelijk is als het niet officieel. Kan, dan gaan we kijken of we binnen um, ja, de Catalaanse um, uh, regelingen dan maar iets kunnen doen, zeg maar, juridisch gezien. Als dat ook niet kan, dan wil de regio-president uh, het um, twee jaar um, uitstellen, namelijk tot de Catalaanse verkiezingen in 2016. Dan wil hij alsnog de Catalanen vragen of zij onafhankelijk willen worden van Spanje. Jessica van Spanje, dank je wel voor je toelichting. Sport. Winterregens spelen dit weekend een grote rol bij de ontknoping van het KLM Open in Zandvoort. Racha ja, welke golfers gaan uh, tot nu toe goed met die omstandigheden om? Ja, nou ja, toch de Spanjaard Jiménez, die nog altijd uh, op min 8 aan de leiding uh, staat. Hij heeft gezelschap al een tijdje van een, uh, van een Fransman, Caisnay. Maar er zijn toch ook wel Zuid-Europeanen die het er lastig mee hebben, bijvoorbeeld uh, Lara Zabal, die al heel snel in zijn eerste uh, ja, holst van, van de dag vandaag. Slagen moest inleveren, bovenaan stond met min 9... samen met zijn landgenoot Jiménez maar hij is gezakt naar min 6. En dat heeft toch allemaal te maken met de weersomstandigheden. Ik zit even naar hem te kijken. Hij zit op zijn knieën, hoofdschuddend, ja, in de modder eigenlijk... met zijn hoofd aan te tikken tegen zijn tas van... wat is dit allemaal vandaag? Ook hier in het perscentrum gaat af en toe ja, de tent bijna de lucht in, lijkt het wel. Het zijn hele nare omstandigheden. Er is één voordeel wat je zou kunnen bedenken. En dat is dat het veld eigenlijk heel dicht naar elkaar toe kruipt. Want er zijn twee leiders, zoals gezegd, met acht slagen onder par. Komt er een groepje achteraan van een man of vier die op min zeven staan. Een groepje op min zes, een groepje op min vijf. En na vijf hal spelen hoort ook Joost Luiten bij dat groepje. Ik zag hem zojuist in actie, een minuutje of twee geleden. Hij had een lastig parput, wel van een anderhalve meter nog te gaan. In die druilende regen. Druilerige regen. En ja, helemaal niet makkelijk in het regenpak. En hij legde die bal toch keurig in de cup en hield zo zijn score bij elkaar. Hij moest een bogey toestaan op de kaart. Al na zijn eerste hal. En ja, je ziet het ook aan de spelers in de baan. Het is vervelend, het is lastig. Het is vandaag wat minder druk. Aan de andere kant. Iedereen legt zich er ook bij neer. En ja, zelfs die Lara Zabal, die het van de van zojuist niet meer zag zitten. Die uh, ja, glimlacht uiteindelijk dan ook maar. Wat moet je anders? Ja, wat moet je anders? Misschien de weg op John Sohoka bij de A -E B, ja. of dat een verstandige keuze is. Nou, ik denk het niet. Vooral niet als je op de A1 rijdt... Apeldoorn richting Amersfoort. Daar staat namelijk 5 kilometer file bij Kootwijk. Er staat een auto in brand en die blokkeert daar één rijstrook. En er wordt volop gewerkt. Files daardoor op de A12, Den Haag richting Utrecht. Op de hoofdrijbaan bij netten. Daar staat 3 kilometer. daar is het hele weekend maar één rijstrook open. En de regio Rotterdam wordt flink gewerkt op de A20. Daar is de rijbaan richting Hoek van Holland afgesloten hele weekend. Tussen Knoopend Kleinpolderplein en Ketelplein. Richting Hoek van Holland staat inmiddels een 5 kilometer file. Daardoor staat het ook flink vast op de A13, komende vanuit Den Haag. Tussen Del zuid en Knoopend Kleinpolderplein 5 kilometer. En op de A28 Hogeveen richting Assen. Daar wordt ook gewerkt. Daardoor staat het tussen Hogeveen en de aflucht Dwingelo zes kilometer. Belangrijkste nieuws van dit NOS-journaal. Syrië moet snel alle informatie geven over chemische wapens. VS en Rusland zijn het daarover eens. Kabinet wil kazerne Assen sluiten, zegt de Drentse commissaris van de koning protest in Assen light op. En ouders kunnen zien hoe goed de basisschool is. RTL heeft CITO-scores van alle basisscholen vergeleken. En dat was het uitgebreide nbs van 1 uur. Zometeen trots in bedrijf met Bas van Werven. Elke dag sterven 18.000 kinderen aan oorzaken die eenvoudig zijn te voorkomen. Dat zijn er gelukkig al duizend minder dan afgelopen jaar. Maar nog altijd te veel.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 Dan is dat best een klap. Ja, die komt hard aan. Want dan heeft u dus al die jaren eigenlijk veel te veel betaald. Daarom doen wij bij Jumbo niet aan eenmalige prijsverlagingen... maar geven wij een vaste, laagste prijsgarantie. En mocht u nou bij een andere supermarkt staan, bij u in de buurt... en u vindt iets voor een vaste prijs die toch lager is... dan passen wij de prijs van hetzelfde product alsnog aan... en krijgt u het ook nog eens gratis mee. Ja, want zeggen dat je goedkoop bent is één... maar het ook durven garanderen is wat anders. Hallo, laagste prijsgarantie... Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Bas van Ven. Dames en heren, goedemiddag. Welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Elke zaterdagmiddag blik ik met twee gasten terug... op het economisch nieuws van de afgelopen week. En blikken we ook een heel klein beetje vooruit. Volgende week, derde dinsdag in september. Vandaag aan tafel Hans Biesheuvel. Tot voor kort voorzitter van MKB Nederland. En presenteerde deze week zijn nieuwe beweging... Ondernemend Nederland. Nou, daar willen we alles van weten. Naast hem Arnold Boot, die is hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En kroonlid van de SER, de Sociaal-Economische Raad. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Fijn dat u bent. Meneer Bissouven, ja, de man die vindt dat hij de afgelopen twee jaar de ondernemers in Nederland niet goed heeft kunnen vertegenwoordigen. als voorzitter van MKB Nederland. per 1 september vertrokken. En meteen in de volgende avontuur gestort. En wat het gek is, het is een brancheorganisatie genaamd Ondernemend Nederland. die de ondernemer moet vertegenwoordigen in de landelijke politiek. Wacht even. Uh, ik kijk op de website en dan staat er onl.nl, dus ondernemend Nederland.nl. Uh, voor ondernemers is een organisatie die echt opkomt voor de belangen van ondernemers. Wat heeft u die afgelopen twee jaar bij MKB in Nederland in godsnaam gedaan? Nou, laten we beginnen te zeggen dat het ONL voor ondernemers is. Hè? Dus de, mm -hmm. de ondernemers staan echt centraal. En ik ben de afgelopen twee jaar fully harder bezig geweest... Uh, voor de ondernemers in Nederland. Alleen het lastige is dat MKB Nederland een vereniging van verenigingen is. De, de leden zijn brancheorganisaties. Dus de ondernemers uh, die staan er op, op grotere afstand van. Mm -hmm. uh, en mij is gebleken dat ja, veel van die brancheorganisaties... toch vooral heel erg verticaal denken. Die denken vooral in gevestigde belangen. En vooral in het belang van hun sector. En het belang van die ondernemer staat toch op een grotere afstand? Had u daar niet doorheen kunnen brengen? Want als je. Kort gezegd en onaardig gezegd, je zit met vergadertijgers aan tafel, dus van brancheverenigingen. Ja. Maar prik daar dan doorheen. Daar ben je voorzitter MKB Nederland voor. Dan ga je erop af en dan zeg je weg jullie. Ik wil met die ondernemer praten. Helemaal eens. En dat heb ik ook ruim twee jaar gedaan. Ik ben iedere dag in het land geweest. Ik uh -huh. ben iedere dag bij de ondernemers geweest. En dat ben ik overigens van plan te blijven doen. Ook de afgelopen dagen elke dag bij ondernemers ja. geweest. Alleen het lastige is dat MKB Nederland ook onderdeel eigenlijk geworden is van VNO-NCW. Ja. En VNO-NCW is feite de baas in die organisatie. Ja, en die komt op voor de grote bedrijven. Voor en die de gevestigde het... belangen. Maar, voor maar de die spelen het spelletje goed. Want die praten wel één op een met die grote bedrijven. En dat doen meneer Wintjes en eh, Hans Biesheuvel, Waar iedereen op een had 400.000 leden achter die branches, die trekt het karretje niet. Hoe kan dat nou, meneer Biesel? Is het een brevet van onvermogen? Of uh, uh, uh, ligt het aan de organisatie? Ik zal eerlijk zeggen, ik durf te zeggen dat ik echt sta voor de belangen van ondernemers in Nederland. Mm. En voor mij is een organisatie een middel, geen doel. Mm. Mijn doel is Nederland veel te maken. Ja, de weerbaarheid van de Nederlandse economie versterken. En volgens mij is de cruciale factor daarbij ondernemerschap. Yeah. En een goed ondernemersklimaat. En daar wil ik voor gaan. En wij gaan nu echt een organisatie opbouwen mm. voor en door ondernemers. Om MKB Nederland van binnenuit uit te hollen. Nee, maar wij zijn totaal geen concurrent van MKB Nederland. Nou, Want MKB Nederland mm. is een koepel, Die yeah. vertegenwoordigt brancheorganisatie. Dat als de gevestigde orde. Maar dat gaan toch verticale... ook die 400.000 leden. Kom op. Ja, zo is toch? Nee, maar de leden van MKB Nederland zijn branches. En dan, ja. die staan toch voor het, over het algemeen voor gevestigde belangen. Ja. Wij uh, willen echt gaan voor ondernemers. En het belangrijkste is dat mijn agenda van nu af aan wordt bepaald door de ondernemers. He, wij ja. gaan dus niet meer representeren. De ondernemers gaan actief participeren. We Vieren moeten echt een aantrekkelijke... Dat? Hebben tijd voor. Ja, dat gaan we het het massaal. straks hebben dan willen ze het massaal. Dat ja. willen ze massaal. Ik zie, ik zie een beetje... Ik zag een persberichtje op de site van MKB Nederland. En die zeggen dan van nou, meneer Biesheuvel gaat leuke dingen doen met ondernemend Nederland. En die komt daarop voor lastenverlichting, kredietverlening, verhoging van bestuurlijk tempo. Nou, dat noemen ze dan niet. Maar een aantal dingen, thema's waarin wij ons kunnen herkennen. Dan denk ik, goh, die denken ook, we hebben een concurrent bij. Of ze denken een beetje lachend van, nou ah, wat die hier niet ook trekt hij ook buiten de deur niet. Waarom gaat dit wel lukken? Ik zal zeggen, omdat wij gericht zijn op resultaat en op de toekomst. Ja. Uh, kijk, wat Nederland nodig heeft, zijn gewoon scherpe hervormingen. Uh, economische groei is geen vanzelfsprekendheid meer. Dus wat wij moeten doen, is nadenken van... Nou, hoe gaan we ons geld verdienen in 2020 en 30? En wat zijn daar hele belangrijke randvoorwaarden bij? Dat is een veel beter onderwijs. Dat is snelle hervormingen op de arbeidsmarkt. Dat is een veel flexibelere markt om kredietverlening en financiering te organiseren. Want in een moeilijk voorspelbare globaliserende wereldeconomie... Ja. is aanpassingsvermogen cruciaal. Oké, okay, dat, dat betekent toch dus... Maar al die onderwerpen moeten dus bekeken worden... vanuit de bril van die ondernemer. Hm. Want weet u alle banen in het land, die worden gerealiseerd... bij kleine bedrijven en bij starters. Ja. Niet bij de grote bedrijven, niet bij de ministeries... niet bij de vakbonden. Het wordt allemaal gecreëerd bij de kleine ondernemer en de starter. En het betekent dat ze die dus wel de ruimte daarvoor moeten geven. Ja. En ze worden geconfronteerd niet alleen met veel hogere lasten... maar ook met een weinig daadkrachtige politiek. Ja, ik was van de week bij een ondernemer. Die heeft een fantastisch mooie plek in Rotterdam, vlakbij een haven. Mm. Hij wilde een terras uh, uh, creëren. En hij heeft gisteren de vergunning gekregen. Ja, dat heeft dus acht maanden moeten duren. Ja, helaas, nou, zomer dat, voorbij. Dus, ja, dus de bestuurlijke tempo van Nederland is als een slak. Ja. Terwijl de wereld in een hoog tempo verandert. En okay, daar moeten we vanaf. Daar gaat we wat aan doen. Wordt het uiteindelijk, daar gaan we het straks over hebben. Of dit een politieke organisatie wordt of een wereldrevolutie, noem maar op. Hans Biesheuvel, nou, de eerste piketpalen zijn geslagen. Arnold Boot, kroonlid van de Ser, eh, adviesorgaan voor de regering. Tevens thuisbasis van het polderoverleg. Deze week stond het flink onder druk. Hè? Nee, is het uh, sinds het jaar ook lid van een ander adviesorgaan van de regering... namelijk de WRR, de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid. Um, uh, en nog steeds hoogleraar, zei ik al in de inleiding... ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de UvA. Um, laten we even beginnen met Biza. Wat vindt u ervan dat hier nieuwe ondernemersclub start? Nee, maar het is toch... Als ik gewoon even kijk... Ik zit nu 9,5 jaar in ICER. En ja. dan is je houdbaarheidsdatum... Je begint trouwens ook te beëindigen. Ja. Dat is een overlegorgan. Er is ja. in Nederland natuurlijk niks mis mee dat we overlegorganen hebben. Mm -hmm. Maar hoe hou je... Het poldermodel overleggen gaan. Hoe hou je dat actief? Hoe ja. hou je dat scherp? En dan heb je nieuwe organisaties nodig. Ja. Want de bestaande organisaties, dat, dat, dat, je kunt ze dat verwijten, maar het is ook op zich ongelooflijk logisch, bestaande organisaties zijn heel sterk gericht op het bestaande, op hetgeen wat, wat, wat, wat, wat ze gewend zijn ja. te doen. En ze vernieuwen niet van zichzelf. En dat geldt voor alle organisaties. En dat geeft dus waarom nou opeens willen we, ik, ik ja. las zelfs een commentaar van NRC Handelsblad, dat het, de overlegeconomie was zo belangrijk, dat alle werkgevers met één mond zouden moeten spreken. Dat kan toch niet? Een VNO-NCW en een MKB Nederland die inderdaad eh, heel jammer daarbij ingetrokken is. En ik denk zelf hè, dat de nieuwe organisatie van Bishuvel die zorgt natuurlijk dat een VNO-NCW en een MKB Nederland zich moeten moderniseren. Want ze hebben afgelopen week wel zo geweldig defensief gereageerd. Hè, want VNO-NCW had natuurlijk gewoon die beweging moeten omarmen. Die had moeten zeggen we kunnen niet meer beweging hebben die voor ondernemers opkomen. We wensen hem buitengewoon veel succes. Ze hebben het tegenovergestelde gedaan. Hè, dus ze zijn vergeten even naar de communicatieadviseur te gaan. Je uh -huh. moet altijd je vijand omarmen als je denkt dat ja, het je vijand is. Dood, maar het is geen vijand. Ja. Hè? Ja. Dus dat betekent dat beweging op Biesheuvel, dat de ondernemers centraal te stellen. Wat ja. er een hele uitdaging wordt hoor. Want ja. hoe, blijf je, hoe blijf je op de agenda? Want je hebt niet al die ambtenaren. Nee. Je zit niet in die Mali-toren met een tunnel naar economische zaken en een tunnel naar het torentje. Dus het wordt een hele uitdaging. Maar je dwingt de MKB Nederland te vernieuwen. Je dwingt VNO ncw CW om, om te vernieuwen. En dat gaat gebeuren. Dus de, dus de prikkelende werking, de horzelwerking, uh -huh. is in mijn optiek misschien wel de belangrijkste. Heel goed. Dus kunnen wij binnenkort ook verwachten dat er een stoeltje vrijgemaakt wordt... binnen de SER voor, uh, voor Ondernemend Nederland. Nou, dat is een andere discussie in de SER, inderdaad. Die discussie, en ik denk dat Hans er ook verschillende keer bij is geweest... Uh -huh. wat moet die samenstelling van de Sociaal Economische Raad zijn? Daar ja. Ja, moet, moet, dus, moet je aan tafel zitten? Daar moet je alle clubs hebben die daar, die daar echt wat over te zeggen hebben. Ja, dus ja, maar dat klopt. Maar tegelijkertijd, al die clubs, uh, dat zegt ze het al... Uh -huh. uh, hoe organiseer je inderdaad dat de SER een, een, een goede afspiegeling is... niet alleen van de bestaande ook van de nieuwe generatie, ja. want het speelt ook aan de FNV-kant, de jongeren. Ja. Zitten de jongeren in de zeg. Ja. En er worden pogingen gedaan om dat te doen. En hetzelfde verhaal geldt inderdaad naar ondernemers. En u zult begrijpen dat het niet populair ligt bij de werkgevers om nieuwe bewegingen een kans te geven. Exact. Maar die stroperigheid waar hij op doelt, hè, dat zien we dus, ziet u ook terug. Dat herkent u ook. U zegt, er is oh, een stuurlijke stroperigheid. <lacht> natuurlijk. Dat weten we allemaal. En daarom moet je die nieuwe influx hebben. U kan toch er, er een lid af en toe even de vuist op tafel slaan en zeggen, nu is klaar. We halen er gewoon nieuwe leden in de jongere ondernemer Nederland hey, Hub, dan tennissen die ja, oude, oude meuk eruit. Ja, wacht even. Biesheuvel zit te kijken. Nou, helaas, dit heb ik, dit uh, heb ik nog nooit zien, maar al uh, Helaas, dit. kijk, <laughs> uh, klinkt goed, moet je <laughs> zeggen uh, ja, nee, kijk, ik zeggen. Kijk, uh, je, moet er, je moet er geen duiventil van maken. He. Dus nee. laat niet van het een naar het andere extreem gaan. Want dat betekent ook dat je met elke wind mee gaat waaien. Dus dan moet je even uitkijken. Maar uh, kroonleden hebben niet een meerderheid. Nee. Uh, dat hebben werknemers- en werkgeversorganisaties. Mm -hmm. En uh, Hans, denk het dat mij mee eens is door te zeggen... dat de bestaande organisaties van werknemers en werkgevers... die de meerderheid in de SER hebben... en de voorzitter van de SER kan niet zonder uh, instemming van beide organisaties. Ja. Werknemers en werkgeversorganisaties hebben elkaar de hand boven het hoofd gehouden... en hebben eigenlijk een uitwisseling gedaan... om, om te zorgen dat er van, af, van geen van beide kanten... fundamentele vernieuwing mogelijk is. En waar je dat met name zag... en uh, dat, dat vindt SER niet leuk dat ik dat zeg... maar aan de andere kant is het ook in het belang van de SER... dat ik zeg de wat de ik denk. Nee, nee, nee, absoluut niet. Het is in nee. het belang van de SER uh, dat ik zeg wat ik denk. Uh, ik zit ook aan andere organen die uh -huh. op de SER denken. De bankraad, hè? dat is ook zo'n orgaan. Dat is ja. ook een SER in het, uh, ja. Ja. SER in het klein en daar zit je met dezelfde mensen aan de tafel. Uh, de economen, de kroonleden, hebben bijvoorbeeld drie jaar geleden... een advies over de woningmarkt geschreven. Hm. Als economengroep binnen de SER. Ja. Nou, dat, dat, dat kwam de werkgevers en de werknemers... met name de werkgevers op dat moment niet goed uit. En die betreffende commissie in de SER... die is daar opgeheven. En er is een poging gedaan om dat rapport te verdoezelen. Nou, is dat laatste natuurlijk niet gelukt. Dat het rapport dat komt altijd uit. Maar dat had de SER natuurlijk ook moeten omarmen. Ja. Het, het, het is de mening van die... Van die misschien invloedrijke economen. Het hoeft mm -hmm. niet de mening van de SEG te zijn, Zoals, maar je maar zorgt dat je maatschappelijk die... relevant maakt. Ja. En dat is dus de uitdaging van de voorzitter van de SEG, de voorzitter van de SEG. Wie Draaier, volgens mij heeft hij een goede start gemaakt, maar de start die hij nog niet gemaakt heeft, is de modernisering van de SEG. Oké, okay, innoveren. Meneer in Draaier, opdracht. Nou, daar ligt hij, meneer Boot. We gaan straks uitgebreid verder praten, onder meer ook over topsectoren. Over die, die dinsdag Prinsjesdag met de eerste troonrijden van Willem-Alexander. En ook over het nieuwe rapport wat verschijnen gaat van de wetenschappelijke Raad voor het de WRR. Concept op tafel, een heel dik pakket. En we willen daar de highlights even van weten straks. Maar we gaan uiteraard eerst naar. Weekoverzicht, weekoverzicht. Traditioneel maakt het CBS in de week voor Prinsjesdag de economische balans op. En wat blijkt, 2012 had een stijgende werkeloosheid. En een economische krimp van 1%. Maar wat kost dat, die krimp? Dat is toch 6 miljard euro die we met z'n allen minder verdienen. En dat is een behoorlijke som geld. En ja, daardoor heeft de overheid ook minder inkomsten. Oh, dus het CBS. Nieuwe maatregelen zijn dus nodig. En die komen de laatste tijd vaak voort uit akkoorden. Maar ja, dat zijn er wel heel veel geworden. Vindt ook Jaap Smit, voorman van vakcentrale CNV. Het lijkt een devaluatie plaats te vinden van het woord akkoord. We sluiten heel veel akkoorden. Zorgakkoord, pensioenakkoord. De evaluatie kunnen we niet gebruiken, dus wil vakcentrale FNV naar het Malieveld. Voorman Ton Heerts voorop, en die heeft vooral moeite met de nullijn voor ambtenaren. Maar Bernard Wintjes van VNO vindt het allemaal prima. Helemaal begrijpen, doet hij het niet. Hij mag deze rol natuurlijk spelen, dat is een goed recht. Wie ben ik om daar een aanmerking op te maken? Maar het is niet zo dat de nullijn een onderdeel is van het sociaal akkoord. Dat weet Ton Heerts ook. Nou, duidelijk is dat het draagvlak voor het kabinet... daarmee ook wel snel afbrokkelt, geen sociaal akkoord enzovoort. Oud-minister van Financiën Willem Vermeend voorziet zware tijden. Als het draagvlak zo ver afbrokkelt, als je ook ziet in het bedrijfsleven... dat het bedrijfsleven niet meer investeert of te weinig investeert... ja, dat kan geen enkel kabinet volhouden. Dan moet je wat aan doen. Of je moet snel de koers gaan veranderen, of het is afgelopen. Gelukkig heeft het bedrijfsleven steeds meer alternatieven om aan geld te komen. Nieuwkomer is ondernemend oranje kapitaal. Een stimuleringsfonds voor ondernemers. Nee, Koffers met geld staan er nog niet klaar, zegt voorzitter André Olieslager. Het is niet zo dat dat allemaal zo de deur uit gaat vliegen. Dat moet ook een ordelijk proces zijn. Want degenen die bij ons investeren... willen ook rendement maken op hun investering. Dus dat moeten we zorgvuldig doen. Roerige tijden bij het telecombedrijf KPN dan. Deze week vertrok ineens de financiële topman uit persoonlijke overweging. Maar toch, het is dramatisch, zegt Jan Maarten Slachter... voorman van de Vb Vereniging Effectenbezitters. Op dit moment speelt het overnamegevecht met Amerika Mobiel. Daar zitten we middenin. Er is net een beschermingsconstructie uitgeoefend. Binnenkort is er een aandeelhoudersvergadering hierover. Op dit moment je financiële man verliezen is een van de ergste dingen die je kan gebeuren. We blijven even bij de telefonie. Want vanaf volgend jaar moet internet en mobiel bellen in het buitenland beter en goedkoper worden. Maar waarom eigenlijk, mevrouw Kroes, eurocommissaris? Dat je niet meer die nare ervaring hebt... dat als je bijvoorbeeld aan het skypen bent... dat eh, je die gelegenheid niet krijgt, dat het geblokt wordt... of dat het vertraagd wordt, of dat het überhaupt niet mogelijk is. En dan Netflix. Sinds deze week kunt u bij die organisatie online... voor 8 euro in de maand onbeperkt films en series kijken. Dat is niet uniek, want Ximon biedt dat al twee jaar in Nederland. En die zien Netflix niet als concurrent. Wij verwachten dat Netflix wat dat betreft een, uh, ja, een opvoedende rol gaat hebben in de markt. Om uh, consumenten uit te leggen wat video aan de is, waar je het kunt krijgen. Handig, want dan hoeven ze dat zelf niet meer te doen. Ja, die uitleg is er dus. En Twitter kondigde gisteren aan dat ze naar de beurs wilden. Uh, Autobouwer Spijker, en dat doen ze uiteraard met een tweet. Nee, Twitter dat. Autobouwer Spijker verliet gisteren juist het beurstoneel met een die En CEO Victor Müller houdt vast aan een goede toekomst van zijn inmiddels privébedrijf. This is de nieuwe Spijker building zijn eigen auto's again. En being in control of its own destiny. Weekoverzicht, weekoverzicht. Nou, de voormal van de, de nieuwe Spiker kunt u straks beluisteren in de, de Autoshow. Na dit programma tussen twee en half drie. In de studio nu Hans Biesheuvel, voormalig voorzitter van MKB Nederland. Maar dat moeten we maar gauw vergeten. Hij is nu de voormal van OndernemendNederland.nl. Ja, O-N-L. Ja, O-N-L. Binnenkort ook een, een ontbijtje, geloof ik, hè, op Prinsjesdag voor ondernemers. die hier op een, op een tweet voorbij komen. Nou, noem maar, maar een ontbijtje, want uh, no. we hebben we hadden 100 inschrijvingen in twee uur tijd. Uh, ja, ja. Dus we gaan, uh, Je bent van harte welkom en de heer Boten ook, uiteraard. Mm -hmm. Uh, en onder leiding van Wauke van Scherenburg... gaan we praten over Prinsjesdag natuurlijk. Uh -huh. Maar vooral ook van ja, hoe zou nou die agenda van, on van ondernemers... of voor ondernemers eruit moeten zien de komende tijd. En waar is het een beetje? Het is een, ba een Babylon Hotel in Den Haag, vlakbij het Centraal Station. Dat is om het, hoek, om het hoekje bij uh, daar, uh, daar waar de troonrede wordt uitgesproken. Ja, uh, je moet er op zitten. Uh. Dat is waar. Arno boot is ook bij ons hoogleraar ondernemersfinanciering... en kroonlid voor de SER. Uh, heren, we gaan eventjes voordat we straks nog even... over de andere problematiek praten over uh, ja, de economie... Economie in Europa. Er blijven signalen komen dat de Europese economie aan het herstellen is, hoorden we ook net in het weekoverzicht. ECB noteerde een groei van 0,3%. Rabobank zegt dat de recessie in ons land halverwege 2014 zal beëindigd zijn, dan zitten we op een nullijn, maar dan op een andere nullijn. Niet groeien en niet krimpen meer. Is dat optimistisch, meneer Boot? Of ziet u dat ook wel zitten? Nee, ik, denk dat dat, niet, uh, ik, ik vind dat niet optimistisch. Uh, mijn inschatting is. Mm -hmm. En uh, kijk, het is natuurlijk onvoorstelbaar moeilijk om, uh, om economische groei te voorspellen. Ja. Yeah? Uh, maar we weten wel van, van recessies in het verleden, et cetera, hoe die dingen zich ontwikkelen. We weten ook dat Nederland een groot schuldenprobleem had, met name die huizenmarkt. En die huizenmarkt heeft er ook voor gezorgd dat die consumentenvertrouwen verloor. Mm. En we zien daar, hebben daar een aanzienlijke consolidatie gezien: verlaging van huizenprijzen. Ja. Uh, men leeft maar één keer. Dus dat betekent dat men, uh, dat men toch gaat verhouden. Maar is op een gegeven moment. Uh, dus die, die markt die bottomed uit. Uh, je ziet dat het bankwezen zich langzaam herstelt. Ja. En je ziet dat de omgeving, uh, Europa, dat de rust is teruggekeerd. En die rust is, ik durf letterlijk te zeggen, rust teruggekeerd. Mm -hmm. Het woord euro hoor je bijna niet meer vallen. Eurocrisis hoor je op dit moment nee. niet. Dat betekent niet dat we het europrobleem helemaal opgelost hebben. Maar de meeste landen die in de problemen zaten... die hebben ervoor gezorgd dat ze geen nieuwe schulden maken naar het buitenland. Dus de lopende rekeningssaldi van landen in Zuid-Europa zijn richting nul gegaan. Ja. En dat betekent dat men dat nu voor nieuwe financiën... Financiering van het ja. buitenland afhankelijk is. Ja. En dat, als dat zo is, dan betekent dit dat de eurocrisis morgen niet plotseling weer kan beginnen. En die rust die heeft meteen zijn weerslag ook in Nederland. Samen met het feit dat we er langzaam uit de bottom komen. Dus ik ben eigenlijk optimistischer dan de Rabobank. Okay. Ik denk dat de augustusramingen die we gezien hebben... van het centraal planbureau die, die nadrukkelijk negatieve economische groei lieten zien... 10% lagere investeringen in 2013. Mm -hmm. Ik denk dat de augustusraming de meest negatieve is geweest. Ja, het is een ja. buitengewoon gevaarlijke dingen om te zeggen. Ja. Maar ik zie signalen dat we door het dal heen zijn. Ja. En dan is nu dan ook het punt... Op het moment dat je, dat je op dat punt zit, wordt het cruciaal wat het overheidsbeleid is. Ja. Dus dit is het moment voor het overheidsbeleid om naar de toekomst te kijken... en hoe je mensen mee naar de toekomst krijgt. Ja, nou ligt er natuurlijk al in concept. Een, een, een miljoenennota, meneer Biesheuvel. Wat we kunnen gaan verwachten, is dat er extra bezuinigingen gaan worden aangekondigd. Is dat een nekslag voor, het, uh, voor de Nederlandse economie? Nou, niks lag zou ik het niet willen noemen. bedoel, we zijn een van de rijkste landen in de wereld. Dus mm -hmm. dat vind ik dramatische woorden. Maar ik ben het wel met de heer Boot eens. Kijk, dit is het moment om nu een paar drastische hervormingen door te voeren. Uh, niet te talmen. Kijk, in het regeerakkoord zaten al een paar goede aanzetten voor hervormingen. Die zijn ja. door het sociaal akkoord eigenlijk allemaal weer op de lange baan geschoven. Dus misschien is het eigenlijk niet zo gek dat het sociaal akkoord sneuvelt. Mm -hmm. Want dan kan het kabinet gewoon terugvallen op het regeerakkoord. En daar zitten in ieder geval een paar stappen voorwaarts in. Maar ik zou eigenlijk verder willen gaan. Gaan, en tegen Rutte en uh, Ascher willen zeggen... pak nu die handschoen scho op. Het stond vanmorgen nog in de Telegraaf. Ondernemers snakken naar visie en daadkracht. Nou, toon die nou gewoon. Laat zien dat je staat voor, de, voor die ondernemers in Nederland. Geef ze de ruimte. Dat is echt belangrijk. En niet alleen via lastenverlichting... maar vooral ook via hervormingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Ja. Dat is cruciaal. Dat is allemaal langer termijn werk. We gaan daar straks uitgebreid verder over. Ik wil nog even naar u toe, meneer Booth. Want Nout Wellink, oude bouwenbaas ECB... Nederlands Bank, die zei donderdag in het... Of nee, dat de regelgeving de dynamiek in de financiële sector maar beperkt kan beteugelen. En hij zegt: dus moet je rekening houden met heftige financiële crisis, die gaan vaker voorkomen. We kunnen dat eenvoudigweg niet meer uitlaten bodem eens of niet eens met Welling? Nou, heeft, daar, heeft, daar heeft hij gelijk in. We hebben in de financiële sector het lek niet boven... in de betekenis van dat wij, dat wij de nieuwe structuur bedacht hebben... die op zich werkt en waar toezichthouders weten... ook dat ze effectief opereren. Ja. Dat hebben we niet. Maar dat betekent niet dat de financiële sector morgen, morgen omvalt. Maar het betekent dat je naar de toekomst toe, De komende jaren moet je echt heel goed nadenken... hoe je die sector een stabiliteit geeft die het nodig heeft. Hm. De, dat niet bij de volgende neergang het zaakje in elkaar stort, bij ja. wijze van spreken. Ja. En dus ja. weer de neergang versterkt. Want dat is het probleem met de financiële sector altijd. Het versterkt altijd, het kan een oorzaak zijn... maar meestal versterkt het de neergang. Ja. En je wil, je wil de financiële sector toch ook als een soort schokabsorber hebben. Ja. Dat die klappen kan opvangen. En daar heeft Welling gelijk in. Dus wij moeten, we moeten ons nu niet in slaap laten sussen dadelijk... als het nu dadelijk economisch beter gaat. Dan ja. gaat het ook beter met de banken. Ja. Dat, zul je, dat zul je zien. In slaap laten sussen van het lek is boven. Nee, de nieuwe structuur van de financiële sector in de wereld. Dat is dé uitdaging voor de komende tien jaar. En die Europese BankenUnie, waarover gesproken wordt... ook deze week weer in, in, in Brussel. Uh, belang? Is dat van belang voor het herstel van de economie? Nou, het, het, het geeft het, het, als je het goed doet, geeft het rust. Ja, maar niet goed doen. Uh, het ja, het kijk, je, je moet het goed doen. En dat moet ook de inzet van Nederland zijn. En ja. Nederland moet zich daar heel hard van aan. Goed betekent dat je... Uh, als je uiteindelijk verantwoordelijk wil staan voor elkaars banken... want dat betekent ja, de BankenUnie... Ja. dat betekent het dat je gewoon van elkaar weet... dat die banken ook in orde zijn. Uh, en dat je van elkaar weet dat je, dat je kunt ingrijpen. Ja, en dat je dus niet afhankelijk bent van of Frankrijk... je de informatie wel geeft over een bank in Frankrijk. En als, als het te laat is... Uh, pas obvious, uh, um, twaalf, ja, En dan uh, uh, de schade moet, uh, ja. moet meebetalen. Want dan ondermijn je ook het hele hele eurogebied. Hm. Dus je moet het op de juiste manier doen. En ik, ik heb er vertrouwen in dat, dat Nederland op die, op die koers zit. Duidelijk. We gaan zo praten, verder praten over Prinsjesdag. Eerst ja. aan de column. Die komt van de hand van Danny Merkitsch. en die is oprichter van consultancybureau. team. Het zijn uiteindelijk de bestuurders die de knoppen van corporates in handen hebben. Ze moeten dus worden benoemd op basis van de waarden die zij de organisatie kunnen leveren. Op basis van de wereld waarin we leven. Doorgaans gaan we ervan uit dat de raad van bestuur... de hoogst haalbare plek is in organisaties... waar de meest ervaren en intelligente bestuurders thuishoren. Een eeuwenoude hiërarchische traditie die tot nu toe goed heeft gewerkt... en die we ook bij andere diersoorten terugzien. Maar is die hiërarchische traditie niet aan erosie onderhevig... in een wereld die sneller verandert en sneller innoveert dan ooit tevoren? Zijn de meest waardevolle bestuurders nog wel de mensen... met de meeste ervaring en kennis... In de jaren 30 betekende een plek op de S&P 500... de lijst met de 500 Amerikaanse bedrijven met de grootste waarde op de beurs... dat het bedrijf dat je bestuurde gemiddeld 90 jaar zou gaan bestaan. Nu, nog geen volledige eeuw later, hoef je als bewindsman of vrouw... met een bedrijf op die lijst geen hoge verwachtingen meer te hebben. Een S&P 500 NV haalt tegenwoordig, met een gemiddeld bestaan van 18 jaar... het jubileum niet meer. Het wordt pijnlijk duidelijk die zich niet aanpassen, worden weggevaagd... door meer wendbare en innovatievere speedboten. Vooral wanneer ze varen op technologie. En het zijn opvallend vaak jongeren die aan het roer staan. Bij Google, Apple en Microsoft waren de oprichters in de twintig. Maar ook Twitter, die eergisteren de eerste officiële stap... richting een beursgang zetten. En Netflix, de Spotify voor films... die eerder deze week is gelanceerd in Nederland hadden dertigers aan het roer toen ze voor het eerste daglicht zagen. Trouwens, ook bij Spotify stond een twintiger aan het roer bij de oprichting. Grote ondernemingen die willen overleven... moeten dus meer jongeren benoemen in de raden van bestuur... en de doorstroming van talentvolle jongeren naar invloedrijke posities verbeteren. Niet omdat jongeren beter kunnen besturen... of meer kennis over de oude wereld hebben... maar omdat ze de wereld van morgen beter begrijpen. De column van Danny iets terug te luisteren op trossinbedrijf.nl. Ja, dinsdag gaan staan en dan worden de plannen van het kabinet gepresenteerd tijdens Prinsjesdag daar. De plannen zijn deels bekend. Het kabinet heeft al laten weten, dus voor die maximaal 6 miljard extra bezuiniging te gaan. Verder wordt er onder meer de nullijn voor ambtenaren verleend. We worden het ook al in, in plaats van 500 miljoen euro. wordt er in 2015 voor 300 miljoen aan belastingvoordelen voor die kleine ondernemers geschrapt. Nou, de eerste reactie was al heel even van ant Van op de plannen. en op datgene wat we van het kabinet mogen gaan zien. Er komt steeds meer kritiek op het voornemen om die bezuinigingen door te voeren. Meneer Boot, ik heb u nog niet gehoord erover. Wat vindt u daarvan? Nou, we zitten, op, we zitten nu op het moment dat je als uh, overheid eigenlijk uh, verstandig kunt zijn. Uh, kijk, als, als, de, als de economische omgeving buitengewoon onzeker is... Uh, dan zit je eigenlijk in een soort klem. Dan wil je zorgen en wezen dat je je uitgavenkaders nauw in de hand houdt. Ja. Uh, dat je tekort in de hand houdt, want je weet gewoon niet wat er morgen komt. Maar en is we in Nederland dat een geweldige open economie ja. is. Uh, maar die onzekerheid heeft zich nu gestabiliseerd. Ja. Ja. En dat betekent dat je, uh, dat je nu niet meer uh, op dagkoersen hoeft te gaan sturen. Uh, je kunt op relatief eenvoudigheid... Wijze, ook voldoen aan uh, regelgeving van Brussel, zelfs als je die letterlijk wil nemen met betrekking tot tekort. Uh, wij, en Dat heeft bijvoorbeeld met het pensioenvraagstuk te maken. Ja. Uh, de extreme pensioenopbouw uit inkomen voor belasting. Die wij in Nederland toestaan, mm -hmm. doen we nergens in de wereld. Dat betekent dat de overheid uitgesteld belastinggeld allemaal in die pensioenfondsen aan het kieperen is. Ja. Het is dus buitengewoon eenvoudig om uh, te zorgen dat. Uh, de, het kabinet zal er ook heel hard op moeten inzetten. Daardoor krijgt ze de Eerste Kamer ook achter zich. Zij moet zorgen dat die, dat die premies uh, die, uh, die omlaag gaan, waardoor er, uh, waardoor er ook minder, meer belasting wordt gegeven, Want ja. die premies omlaag gaan. cruciaal dat, dat gebeurt. Cruciaal dat die, dat die uh, pensioenfondsen uh, inderdaad dat voordeel doorgeven aan de mensen waar het, waar het om gaat, hm. dan wordt er maar minder pensioen opgebouwd. Het heeft niet zo zin om de gigantische pensioenpotten op te bouwen. Nou, wat hebben we nu? 900 miljard, geloof ik. In de, ja, in, nou, in, in, zelfs, in, in, zelfs meer. 1000 miljard. miljard. En daar en ja. zit, zit dan ook nog eigenlijk 250, 300 miljard uitgestelde uh, belastingheffing ja. in. Dat is, dat is meer dan twee derde, dat is twee derde van de staatsschuld. Dus de overheid keer... leent geld om ja. het pensioenfonds te laten beleggen. We zijn een ja. soort hedge fund. Daar, daar moeten we mee <laughs> ophouden. Dus de over... Nederland is onvoorstelbaar rijk. En je moet dus op dit moment verstandige manieren bedenken... Waardoor je je overheidstekort terugbrengt. zonder dat je lastenverzwaring hebt. Oké, okay, dus niet koud saneren, Niet 6 miljard gewoon schrappen. maar op een andere manier naar kijken. Nou ja, goed. Kijk dat, kijk, dat moet je doen. Kijk, als je mij persoonlijk vraagt. Ja. de, de, de nullijn binnen de overheid. Eh, ik, ik, ik zou een heel groot onderscheid willen maken tussen, tussen, tussen onderwijs. Hè, de groeiende. eigenlijk de aan groei bijdragende sectoren en de oh. overheid. en de algemene nullijn binnen de overheid. Eh, het is natuurlijk cruciaal dat wij als rijk land en als land wat in de toekomst beter dan welk land dan ook kan, kan profiteren van al deze veranderingen in de wereld. He, die column die we net hadden, he, ja, die structurele ja. verandering. Jonge mensen, het is belangrijker dat jonge mensen tijdig inschakelen. Ja. Structurele verandering. Dat betekent dus dat je onderwijssysteem buitengewoon dynamisch moet worden. Betekent dat je ook daar de beste professionals moet krijgen ja. in je onderwijs. Ja. Nou, dat betekent dat je daar zult moeten investeren. Daar moet je investeren. Daar moet je investeren. En als overheid ben dan, ja. belangrijk, ben dan verstandig. Ja. En maak dat soort keuzes. Maar dat zijn lange termijn visies of middellange termijn visies. 10, 15 jaar. We hebben nu een crisis op dit moment. En deze overheid moet ook voldoen aan Europese regels. Maar dat heb ik aangegeven. Heb ik ja. aangegeven. Via, via die pensioenpremies. Kun je, kun, je, kun je een wezen, kun je, kun je het zaakje, ja. zaakje dichtemmen. Oké, okay, en dan inzetten op onderwijs. Belangrijk punt. Dat, ik, dat onderschrijft Hans nee, ja, nou, Dus is uit mijn hart gegrepen. Dat is ook wat ik net bedoelde. Hè. We moeten nu echt massief gaan inzetten op die jongere mensen. Want ik zei net al, Kijk, alle banen worden gecreëerd bij starters en kleine bedrijven. Ik nou, mm -hmm. kan u zeggen, ik ken heel veel jongeren gelukkig. En die denken helemaal niet in corporates en grote bedrijven. Die vinden juist een klein bedrijf razend aantrekkelijk, ja. Dan kunnen ze veel flexibeler zijn. Daar moeten we het ook echt de komende jaren van hebben. Als je als je, na, als je praat over een aantal maatschappelijke uitdagingen... Hè? hoe krijgen we die mensen uit de waaijongen aan het werk? Hoe krijgen we meer oudere participatie? Ja. Ja, daar zijn ook al die kleine bedrijven cruciaal bij. Mm -hmm. Dus dat onderwijs is ontzettend belangrijk. En eh, ik vind ook dat ondernemers, ervaren mensen... zoals meneer Boot en ikzelf en u... Eh, ook mee een tandje moeten gaan doen in het onderwijs. Hè? Mensen enthousiast maken om eh, niet te mopperen... en te wachten op de politiek of op de overheid. Maar, maar zelf de, de, de mouw op te stropen en ja. Nederland... Eh, nou ja, ik zou zeggen door de crisis te trekken. Hoe ja. ik uit dat woord waardeloos vind. Ja. Uh, maar het is wel belangrijk dat de overheid uh, of de politiek dat signaal gaat geven. Ja. Juist aan die jonge mensen. En, en, en investeert in dat onderwijs. En, ik mag en nog en één de, voorbeeld geven. Want ja. ik, waar ik me nou zo aan erger. Hè. Ik, uh, ik sprak de CEO van IHC. De directeur van IHC. Ja. Die heeft iets fantastisch gedaan. Die heeft een miljard euro om ze binnengehaald. binnen gehaald. Voor de bouw van schepen voor Brazilië. Mm -hmm. Een miljard euro is fantastisch. Hij heeft de concurrentie met tientallen landen heeft hij, is hij voor weten te blijven. Alleen, nu moet hij de schepen gaan bouwen. Helaas, helaas, we kunnen geen mensen vinden. Die willen lassen, die willen timmeren. Die die schepen kunnen bouwen in Nederland. En wat moet hij nu doen? Hij moet nu naar Roemenië en naar Polen... om die schepen te bouwen. Nou, dan schaam ik me diep. En dan hoor ik al twintig jaar lang dat we praten over de aansluiting tussen onderwijs hè? Ja, en het bedrijfsleven. En Bart, ja. We hebben net weer een techniekpact gehad. Nou, dat is gewoon twintig oude rapporten met een nieuw nietje erdoorheen. En er mm. verandert geen klap. En tegen, tegen dit soort dingen zou ik zeggen... zet daar nou eens echt fors tempo in, politiek. Verander dit nou eens echt helemaal? Mm. Want anders... Maken we geen kans in deze globaliserende wereld? Oké, okay, dan nou gaan we heel mooi. Ja, Even één ding toevoegen. Het is niet alleen een kwestie van geld overmaken naar onderwijsinstellingen. Nee. Natuurlijk, het is, is cruciaal om te zorgen dat het beroep, het beroep, onderwijzer, leraar, et cetera, dat dat op een het, het maatschappelijk respect ja. krijgt. Ja. En ook de, ook de verdienste die erbij zit, mm -hmm. absoluut krijgt. Maar het is ook verantwoordelijkheid geven aan onderwijsinstellingen. Nee. Als ik bij een ROC kom, en kijk, ik loop de hele dag in universiteiten rond. En Den Haag, dat zit ook allemaal vol met mensen die dat in universiteiten rondlopen. Ja. Maar het gaat natuurlijk. Met name ook over die ROC's. Als ik bij een ROC kom, dan zijn de goede ROC's die zijn allerlei bruggen aan het slaan met het lokale bedrijfsleven. Mm -hmm. Dat betekent dat die onderwijsinstellingen die moeten op zoek naar dynamiek. Dat mm -hmm. geldt ook voor universiteiten. Ja. Ze moeten op zoek naar die omgeving. En in is. de moderne ja, ja, wereld, als je kijkt wat de rol van Nederland is, want dat is, echt, dat, is, uh, dat is echt de visie die ook het kabinet moet uitstralen. De rol van Nederland in de geschiedenis is altijd geweest, blijkt ook uit de WRR-studie, waar, waar we nog een paar woorden aan besteden, is altijd geweest dat wij de spil zijn geweest in de wereldeconomie, dat wij in staat zijn geweest om ons aan te passen, in te spelen op opportunities. Dit is een tijd met hele grote veranderingen. Ja. Nou, het, het zijn die onderwijzen... En die, kansen, en die kansen pakken we niet. Laten we liggen, zegt u, omdat we de onderwijs uh, agenda niet goed bepalen. Het is de dynamiek van onderwijsinstellingen. Het respect van onderwijsinstellingen die ons in staat stelt mensen op te leiden op een manier waarop mijn kansen ja, ja. benut. En, en het mooie van onderwijsinstellingen is die staan hier, hè? die zijn niet mobiel. Dus als je daarin investeert, dan trek je ook economische activiteit aan. Hier, de economische activiteit kan mobiel zijn, maar is verbonden aan onderwijs, is verbonden aan kennis. En als wij de kennis hebben, okay. dan krijgen wij de cruciale activiteit in Nederland. We hebben een topsectorenbeleid ingevuld. Nou kijk, kijk, kijk, je moet een beleid wat je, wat je opgezet hebt... moet je niet zomaar van tafel vegen. Maar dat gaat u nu wel doen, begrijp ik. Nou, maar goed, ik, laat ik het volgende doen. Ja. Ik heb met, uh, Tien jaar geleden ik zat in een sessie met Kamp ook aan tafel. Uh, hij was daar onvoorstelbaar defensief over het topsectorbeleid. Uh, natuurlijk onbegrijpelijk. Want je moet gewoon zeggen, ook waar de WR mee komt te werken... Met, met, met deze belangrijke inzichten. Hoe je met onderwijs, hoe je met kennis... hoe je, hoe je maatschappij zorgt dat je op kansen kan inspelen. Ja, dit staat in Kamp het in. Oh, dat, dat he? staat er, daar de gaat de Weer een over. Okay. Het laat ook zien dat alle successen in, van Nederland in het verleden daarop gebaseerd okay. zijn. Yeah. Het laat ook zien dat er een hele path dependence is. Dus er is een pad afhankelijkheid. Mm. Hetgeen waar je 50 jaar go geleden goed in was, bepaalt ook hetgeen waar je over tien jaar goed in ja. bent. Dus dat is dus buitengewoon belangrijk. Okay. Kijk, wat Kamp moet doen als minister van Economische Zaken. Hij moet zeggen. Nou goed, als anker heb ik dat topsectorenbeleid, dat ga ik niet zomaar weggooien, want je moet dat beleid een beetje constant houden. Maar waar, wat ik gezien heb, en wat ik ook in die WRS-studie zie, is dat het gaat over kansen benutten. En die kansen liggen vaak tussen sectoren. Ja. Dus, dus ik heb het topsectorbeleid om met bedrijfsleven te kunnen praten, om die mensen aan te sporen, maar het zijn geen silo's. Nee. En wat je nu moet gebeurt, het zijn, zelf laten, het, zijn ja, silo's. het zijn silo's ja. waar de nieuwe bedrijven weinig kans krijgen ja. en het zijn silo's dat, omdat er tussen de topsectoren geen conversatie is. Dus je moet als minister van Economische Zaken zeggen, luister we hebben het topsectorbeleid, maar we gaan het nu wel goed doen. We gaan bruggen slaan. We gaan toe. Ja, ja daar, heb je, daar heb je weer andere instanties voor nodig. Ja, en het is natuurlijk niet uh, ondernemend. En het is natuurlijk to totaal niet ondernemend. Hè? Want ik bedoel, één, er is geen, is geen ondernemer bij betrokken. Nee. Hè? Het gaat over regels en over governance al twee jaar lang. Kijk, en de basisgedachte, de kerngedachte, ben ik het best mee eens. Hè? Dat je zegt, nou, ik wil kennisinstellingen en bedrijfsleven hè? beter met elkaar laten samenwerken. Samen plannen maken voor de toekomst, is niks mis mee. Maar mijn idee is dat, uh, kijk netwerken mm -hmm. hè, en mensen aan elkaar koppelen... is misschien wel de belangrijkste innovatiestimulantie innovatie er is. Hè? En dat geldt dus ook in het onderwijs en ja, Mijn stelling is ook, als Nederland nou veel ondernemender wordt... dan gaan veel naar denken, dan krijg je die symbiose. Want ondernemers denken tegenwoordig in samenwerken en in netwerken. Dus die hele stimulans van het onderwijs, van het innovatiebeleid... moet veel ondernemender worden. En als we inzetten op dat, op dat netwerken... dan hebben we de belangrijkste stimulans voor innovatie te pakken. oké okay, Even naar iets anders, want kredietverlening... een van de speerpunten ja. van uw organisatie... ondernemers is kredietverlening voor het MKB. Banken worden kritisch over kredietverzoeken. Er ontstaan meer alternatieven. We zien crowdfunding, maar het werkt allemaal niet zo lekker. We worden net ook eh, ondernemend oranje kapitaal. Een stimuleringsfonds waar ondernemers terecht kunnen. Maar dat is ontstaan op initiatief van Jan Homme, de ING-topman. We willen begin volgend jaar 100 miljoen euro in kas hebben. 100 miljoen? is dus doet niks. Nou, maar ik vind het wel een fantastisch initiatief. Ja. Ik bedoel, kijk, 100 miljoen is niet niks. En dat toont aan dat hij, nota van het ING, ook ziet dat er behoefte is aan meer risico. Het is minder kapitaal. dan de stoppenpot van zijn eigen organisatie. Ja. Hè? Maar er zijn, ik heb nog wel meer ideeën hoor. Kijk, bijvoorbeeld, uh, want we hebben nu dus 600 miljoen. Uh, dat dus kan je zo meteen in de miljoenennota weer zien, hè? bankenbelasting. Ja. En 600 miljoen. Dat betekent miljarden minder ruimte voor de banken aan kredietverlening. Ja. Ik heb al eerder gepleit. Uh, zet die 600 miljoen dan in om die kredietverlening juist aan starters en kleine bedrijven te stimuleren. Want met 600 miljoen kan je een paar miljard krediet verlenen. Dat ja. zou een geweldige impuls zijn als Rutte dat gebaar nou zou maken. Hè? Zet dat geld gewoon in voor de Nederlandse economie. Dan gaat hij er hard weer winnen van die ondernemers. Hè? Dan maakt hij weer een stap voorwaarts. En dat geldt ook voor het idee van de heer John Fentener van Vlissingen. Hij heeft niet zo lang geleden topondernemer gezegd. Luister, de gasprijs is nog nooit zo hoog geweest als nu. Zet er nou een cap op. En alles wat we meer verdienen, zet dat nou in... voor kredietverlening en financiering van de starters en de kleine bedrijven. Ja, nou, ja sterk voor de staatskast. Nou, een zo, nou het is niet sterk voor de staatskast. Ja. Want dat kan met een relatief eenvoudige middelen... kan je miljarden inzetten om die kredietverlening te stimuleren. Kijk, kijk het gaat om twee dingen. Eén, en dat is ook uh, dat rapport geweest van de commissie Wijfels... Over, uh, over het bankwezen, waar we toevallig al bij in zaten. Er moet meer diversiteit komen in die hele financiële sector. Die ja. afhankelijkheid van banken moet minder worden. Ja. Daarom moet je zo'n initiatieven als dat uh, fonds homo bij betrokken is. Ja. Wat op zichzelf van zijn eigen vermogen is. Het zijn geen leningen is eigen vermogen dat fonds. Daar moet je op zich toejuichen. Meer diversiteit. Je moet er geen wonderen van verwachten. Nee, maar het suggereert toch het een soort dat je ondernemerschap en de maatschappij weer serieus neemt. Mm -hmm. hè? Dat is eigenlijk wat dat fonds doet. Mm -hmm. Dus minder afhankelijkheid van banken. En de tweede kanaal is dat je moet zorgen dat banken een rol kunnen vervullen. Ja. En dan heb je het over bijvoorbeeld ook initiatieven van de Europese Investeringsbank. Waarbij, eh, waarbij kapitaal vrijkomt eh, om, eh, voor MKB-leningen. Die overgenomen kunnen worden van banken in portefeuille. Is, waardoor je banken de balans weer vrij maakt, dan heb je het ook over de hele vraagstuk van die hypotheekberg, die we hopelijk nooit meer creëren in Nederland. Die moet gewoon eenmalig van die bankenbalans af. Dan moet je volgens mij helemaal geen permanent, dat gaan ze op Prinsjesdag natuurlijk doen, gaan ze weer een permanent hypotheekinstituut maken in Nederland. Het moet natuurlijk helemaal geen nee, permanent moet tijdelijk zijn. Een een eenmalig, de, waardoor je die hypotheken parkeert en die worden dan over twintig jaar terugbetaald en de banken zijn er in de tussentijd van verlost. Ja. Nou, dat zijn zaken waarmee je, waarmee je in ieder geval zorgt dat die financiële sector wat loskomt. En dat is Nu, het moment was niet een jaar geleden, want een jaar geleden waren de kredietvoorstellen gewoon te slecht, ja. want er was veel te veel onzekerheid. onzekerheid precies, die is nu terug en nu kun je het doen. Nu zie je ja. dat het herstel aan het inzetten we zijn uit het, de bottom hebben we bereikt of bijna bereikt. En het betekent dat je nu moet faciliteren dat we die weg omhoog vinden. Ja. En dat zijn zelfversterkende effecten. Dus als je erin slaagt een paar van deze dimensies op orde te krijgen, dan versterken ze elkaar onderling. Prima, mooi. Uh, we komen straks nog eventjes terug, maar we gaan Eerst even een greep uit de stapel nieuw verschenen managementboeken doen. Dat doen we elke week bijna aan het eind van het programma. Aangeschoven, eindredacteur van de Bedrijf, Misha Blok. Uh, Misha, ja, weken vakantie gehad. En dan stapels managementboeken stapels op mijn, management, mijn bureau. Ja. <laughs> drie managementboeken, drie achterflappen, twee boeken vallen af op basis van de achterflap. Die kan te cliché zijn, te vaag, niet uitnodigend. En dan valt hij gewoon af, want zo werkt het ook in de winkel. Uh, allereerst, Sales beter de baas. Nou, in dit boek geeft auteur Edwin de Haas zijn visie op sales. En spoort hij je aan om vandaag nog actie te ondernemen. Nou, dat is zo'n cliché. Ik heb ja. nog nooit een managementboek gelezen waarin staat... morgen is ook vroeg genoeg. <lacht> nou, en dan het boek Ik ben Koopman. Een chroniek van de familie Venteren van Vlissingen. Ik hoorde hem net al langskomen. De familie achter bedrijven als Kijkshop, Xenos, Macro... en ook betrokken bij de oprichting van KLM. SHV is de naam van hun huidige bedrijf. En dat is het grootste familiebedrijf van Nederland. Opmerkelijk geschreven door thriller-auteur Charles Den Tex. Uh, en dat vind ik dan ook meteen de zwakte van het boek. Hij schreef deze biografie in opdracht van de familie Vetterde van Vlissingen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Daarom deze week gekozen voor een boek over het bedrijf... dat jaarlijks 300 miljoen autobanden produceert. Dat weet jij vast als autoliefhebber... Vredestein. Nee. Nee. Hè? Huh? Lego. LEGO, Die kleine autobandjes, oh, ja, het is heel ja, vlaag. Nee, dit is het, dit, oh god, nou de haakbraak. En het boek heet uh, Steen voor Steen. Het is het verhaal achter het bouwsteentje. Geschreven door David Robertson, Amerikaanse professor innovatie en technologiemanagement. En officieel mag hij zich de Lego professor noemen. Hij heeft uh, vijf jaar lang onderzoek gedaan naar Lego. En hij vraagt zich daarbij af, hoe is het mogelijk dat een bedrijf tachtig jaar lang kan blijven innoveren? Nou, volgens de auteur De Hoogste Tijd dat er eens een uitgebreid boek over kwam. Even de geschiedenis van Lego in het kort. begonnen allemaal in 1932 in het Deense dorpje Billund... Waar Timmerman Ole Kirk Christiansen Lego oprichtte. De naam Lego is een combinatie van de eerste twee letters van de twee Deense woorden Leg en God. En dat is speelgoed. Hé. Hm. Hey. Uh, uh, de filosofie is de bouwers voor morgen inspireren en helpen ontwikkelen. Nou, het is echt een voorbeeld van een bedrijf dat continu aan het innoveren is. Dat gewoon nooit bang is geweest om risico's te nemen. En steeds heeft nagedacht van nou, hoe kunnen we het toch nog groter aanpakken. Welke andere wegen moeten we bewandelen. Gewoon een pretpark opeens oprichten. Dat soort dingen. En ik, ja, ik ben wel benieuwd of de heren hier aan tafel... of die ook met Lego hebben gespeeld. Zeker. Absoluut. Ja, ja, zeker. En de kinderen ook? Maar ik was, ik was nu aan het denken, wat was die laatste innovatie? Want die gewone Lego steentjes, dat is niet zo populair meer. Hè? Dus nee, ze hebben dat is, zich geïnoveerd. Ja, want in, in, ja, eind jaren negentig kwamen natuurlijk de computerspelletjes. Dus ja. toen, kinderen vonden dat veel leuk om computerspelletjes te doen. Uh, wat ze toen zijn gaan doen, is gewoon meegaan ook met die computertrend. Dus er zijn, er zijn nu programma's waarmee je dus Lego dingen kan bouwen op de computer. Uh, maar er zijn ook uh, Lego bouwwerken die weer communiceren met die computer. Tjee. Interactief Lego. Interactief Lego. Maar wat leren wij hiervan, management wise? Alleen maar dat we moeten blijven innoveren. Ja, Toch? eigenlijk wel. Ja. <lacht> blijven innoveren. En nou, ja, ik ben wel ja. benieuwd, wat is volgens jullie het geheim van continu innoveren? Volgens mij is het geheim, maar ik ben benieuwd wat, wat hoe Hans Bieshoefel tegenaan kijkt. Volgens mij is het geheim hoe je, hoe je voorkomt dat het bestaande wat je hebt... en wat altijd nog geld verdient op dat moment... dat het bestaande je niet weerhoudt om iets nieuws te beginnen. Iedereen is altijd bang voor, voor wat is het, kabinalisatie, hè? Uh, wat is het woord, het juiste woord? Kannibalisatie. Cannibalisatie. dus dat je met het nieuwe... je bestaande in wezen al oh, op weet, ja. bent. Nou, bent. Volgens mij is de kern van een bestaande organisatie... om te blijven vernieuwen... is dat je dat proces intern de brook hebt. Ja. En dat je nieuwe ideeën dus op elk moment de kans geeft... en niet door de mensen die allemaal belangen bij het bestaande hebben... de kop in laten drukken. Ja, en dan gaat er eigenlijk stap de voorzitter op en dan begint hij voor zichzelf. Hè? Dat is eigenlijk wel een heel mooie weg. Nou, ik je weer flink op tafel zien. kan ik je ja. zeggen. Maar ik, ik, ik geloof natuurlijk heel erg in ondernemerschap. Ja. Uh, en ja, ook je intuïtie durven volgen, hè? want innoveren is ook je intuïtie durven volgen en op je bek durven gaan. Ja. Ik heb met een verfkwast ooit een keer een innovatieprijs gevonden. En denk je, hoe is het een godsnaam mogelijk met een verfkwast... dat daar nog wat aan te, hè, te innoveren valt? Uh -huh. Maar toch een bepaald gevoel gevolgd, zeg maar, met een aantal mensen omheen, me tegen alle gevestigde orde in. Uh, en dan is een kick, dat je het dan uiteindelijk iets neerzet waarvan de hele wereld zegt: nou, wauw, dat product ja. zaten te wachten. Dat is zo mooi. Hm. En dat moet ook goed verspreid worden, dat soort successen. Want het is natuurlijk ook belangrijk dat mensen zien: ja, het kan. Ja. Hè? Het kan gewoon hm. als je, je onderbuik volgt. En innoveren, dat was mooi. Ik pak nog eventjes terug met die bodem wat u eerder zei: die CER moet ook innoveren. Gewoon even de kritiek naar de eigen organisatie. We moeten andere clubs toelaten om te zorgen dat we kunnen moderniseren... en een veel beter beeld kunnen geven op wat er gebeurt. Ook in het poldermodel. Ook ja, in het even, dan andere, in kijk, Nederland andere clubs voeren. toelaten, dat is, dat is één element, één element ja, daarvan. Ja. Maar hoe voorkom je inderdaad... je kunt het altijd een week uitstellen. De, ja, zeker binnen zo'n zeg. Je kunt altijd een week uitstellen. Dus ja. hoe zorg je nou voor dat je, dat je aan de ene kant... je niet door de waan van de lach... Uh, laat regeren, hè? want dat is natuurlijk het probleem. De, de kracht van de SER... laten we eerlijk zijn, ook de kracht van het poldermodel. Want het heeft allerlei negatieve kanten. Hè? Uh, Hans Biesheuvel heeft een aantal aangegeven. Maar de kracht is ook dat het een bepaalde stabiliteit geeft. En zonder die stabiliteit kunnen we niet. En de kracht van Nederland is juist dat we intern een bepaalde stabiliteit moeten creëren. Ja. Omdat we een open economie zijn. Dus we ja. zijn geweldig afhankelijk van die golven op ja. de wereldeconomie. Ja. Ja. Ja. Dus we moeten wel een bepaalde stabiliteit hebben. En hoe je vanuit de stabiliteit van een organisatie als de SER... toch... Tijdig vernieuwingen invoert. In, in hm. Ja, en dat is. Maar is het niet zo? Kijk, okay, ik ben het wel met je analyse eens dat stabiliteit heel belangrijk is. Hm. Maar kijk, het tempo waarin veranderingen zich voordoen. Hoor dat net Danny Make it ook zeggen. Hè, dat gaat zo snel. Dat ik het gevoel heb dat hè, de structuur van de ser gewoon niet meer uh, de mogelijkheden biedt. om, de, om dat tempo hm. te maken wat nodig is. Hè. En ik denk dat mensen tegenwoordig onderdeel van stabiliteit ook ervaren... dat je nou ja, snel in bent te spelen... op nou, wat er op je afkomt... en op de verandering... Ja, ik, ik, ja? ik ben absoluut voor de, de overleg economie. Ja, Laat ja. dat even heel duidelijk stellen. Ik ben tegen de huidige polder... maar ik ben voor de overleg economie. Maar dan moet dat wel weer spiegelen... hoe de maatschappij dit in elkaar zit. Hm. En ik denk dat daar het probleem nu van de huidige polder zit... het weerspiegelt ja. Nederland van de jaren ja. 60 en 70. Maar, en niet van ja. 2015. Heel kort. Ik ben op... We kunnen er heel lang over praten. Op allerlei punten ben ik het mee eens. Dat we in het algemeen in Nederland het probleem hebben. Hoe maken we zaken ook representatief? Ja, ja, representatief. En ja, ja. dat zie je met politieke partijen zie je overal. En stabiliteit neigt al snel naar verstoring. We ja. willen niet de verstoring, maar we willen wel de stabiliteit. Ja. Ja. En uh, wat die nieuwe structuur van die ser moet zijn. Uh, ik ben zelf ietsjes optimistischer. Ik denk niet dat er revolutie een revolutie nodig heeft. Ik denk ook dat het te maken heeft met het verwachtingpatroon. Wat moeten we van de polder verwachten? En wat hoort eigenlijk niet in die polder thuis? En ik zou heel graag willen dat er gewoon heel veel dingen... gewoon niet onderdeel van die polder zijn. Ondernemerschap, onderdeel van de polder. Dat, dat staat je bijna haaks op elkaar, zou ik bijna ja, zeggen. Ja. Ja. Nee, maar daar weet ik me mee eens hoor. Heren, dus, we, uh, we gaan het hierbij laten. Uh, helaas komen we niet meer toe aan wat gaat u maandag doen. Wat wordt de belangrijkste toestand nou dinsdag wordt nou, ik, ik met ondernemers in gesprek. Ja, met ondernemers in gesprek. Arnog Boot, heel kort. Nou ja, ik moet even denken, ik moet mijn agenda pakken. Elke dag weer anders. Elke <laughs> Elke dag weer anders. Dag weer anders. Hans Bieze van Ondernemend Nederland en Arnoud Bothoog... leren ondernemers financieren en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En kroonlid voor de SER hier aan tafel. Hartelijk dank, heren, voor uw visie op het economisch nieuws van deze week. En alvast een heel klein beetje van het volgende. Wanneer komt het rapport van de WRR uit? Ja, begin oktober. Het gaat komende week naar de... Peter van Lieshout de is degene die het mm. getrokken heeft. Een geweldig rapport. Ik raad iedereen aan. Begin oktober. Dat Dan is het, het belangrijke nieuws. Tot zo bij de Tros Autoshow. Onder meer dan met Victor Muller over de beurs. Ik van Spijker. Samen thuis, samen trots.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 En op het antwoordapparaat vragen over inbelprogramma's op de radio. Hallo, ik ben heel erg voor dit eh, standpunt. De perstribune, morgen om kwart over twaalf. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.